De leveranciers zijn er niet blij met de aangekondigde verhoging. De brandvereniging van levensmiddelenfabrikanten zegt dat je niet zomaar een afspraak uit een overeenkomst kunt veranderen. Het weer dan toenemende bewolking en vannacht 14 graden. Overdag vanuit het westen regen. Later op de dag misschien nog wat zon. Het wordt een graad of 19. Dat was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Ja, Goedemorgen, welkom in uh, Dit is de Nacht. Alfred van der Weeg hier. Dit is uh, de nacht waarin je zo mag bellen over het onderwerp van vandaag. En we kunnen er niet omheen vandaag. Precies elf jaar geleden is een datum die in ieders geheugen gegrift was. Waar was jij? 9 september. Ik weet het nog wel, ik was aan het werk. Ik zag die rare beelden pas nadat ik erop uh, gewezen werd van... Uh, er is wat gebeurd in New York. Ik ga het er zo met jou over hebben. Ook uh, gisteravond, je hebt er al een paar keer gehoord... Marcella Mesker die is voor ons aan het kijken naar de mannenfinale tennis... bij de US Open in New York. Uh, ik, ik vermoed dat ze zo nog wel terugkomt. Het is een ontzettend spannende wedstrijd, dus uh, daar gaan we alles van horen. Maar is muziek. lost without you oh, all my kingdoms turn to sand and fall into the sea I'm mad about you I'm mad about you from the dark secluded so cool valleys I heard the ancient songs of sadness for every step I thought of you every footstep only you every star a grain of sand believing of a dried up ocean Tell me how much longer How much longer You see a city in the desert lies the vanity of an ancient king the city lies in broken pieces Where the wind howls and the vultures sing These are the works of man This is the sum of our ambition Will make a prison of my life The few became another's wife And blown to dust My enemies walk free I'm mad about you I'm mad about you Jerusalem I walked a lonely mile in the moonlight. Yes, one million stars were shining My heart was lost on a distant planet There were around the world around me April about you. We gaan naar Marcella Mesker. Marcella, goedemorgen. Goedemorgen. Jij ja, kijkt voor ons naar de mannenfinale tennis bij de US Open in New York. Spannende potten. Ja, want ik kijk al bijna vier uur. Het is uh, ongelooflijk. Een, een bizarre wedstrijd. In de zin van uh, ja, wat rommelige start. Veel wind op het Arthur Ashe stadion. Eerste twee sets voor Andy Murray. Hele lange eerste set van anderhalf uur. Met een tiebreak van 12-10 in het voordeel voor de Brit. Ja, dan denk je twee sets heeft hij. Djokovic zit niet in de wedstrijd. Hij gaat dan misschien eindelijk zijn eerste Grand Slam toernooi winnen. En dan ineens die derde set komt die onoverwinnelijke blik van Djokovic weer in zijn ogen. Hij wil zijn titel hier niet opgeven. Is het een andere tennisser in de derde set? Wint hij met 6-2 en leidt hij nu met een break? Het is 4-3 voor Djokovic in de vierde set. Als hij de break vasthoudt, dan kan hij een vijfde set afdwingen. En dan zitten we hier nog wel een uurtje of misschien wel twee. Het is spannend. Het niveau is ongelooflijk hoog. We hebben sensationele rallies. Dus kortom, het is genieten voor 24.000 New Yorkers. Maar ook voor alle luisteraars die nu nog zitten te luisteren. Oké, okay, dankjewel Marcella. Zo meteen komen we gewoon weer bij je terug. Um, ja, we gaan het vandaag hebben over 9-11. 9 september 2001. Je weet het allemaal nog wel, toch? Ja, wat er toen gebeurde. Ik heb er een korte samenvatting van gemaakt om even je geheugen op te frissen. 9-11. een van die dagen waarvan iedereen die het heeft meegemaakt... nog weet waar hij of zij was toen het gebeurde. 11 september 2001. Kwart voor drie smiddags Nederlandse tijd. In New York is het kwart voor negen in de ochtend. Op dat moment denkt iedereen dat het een vreselijk ongeluk is. Totdat even later een ander vliegtuig, ook de Tweede Toren van het World Trade Center, binnenvliegt. Een groep zelfmoordterroristen van Al-Qaeda treft Amerika in het hart. People, there's not a Kantoormedewerkers zitten in de val. De torens storten als kaartenhuizen in elkaar. People are jumping out the windows. Over there they are jumping out the windows, I guess because they're trying to save themselves. I don't know. Manhattan wordt overspoeld door een stofwolk van ongekende omvang. Omstanders kunnen hun ogen niet geloven. Ook Washington wordt aangevallen. Een derde toestel boort zich in het Pentagon, het ministerie van Defensie. Een vierde toestel crasht in Pennsylvania. De passagiers van dat vliegtuig proberen de kapers te overmeesteren. Want zij weten dan wat het doel is van de terroristen. Zoveel mogelijk dood en verderf zaaien. Door vliegtuigen op belangrijke plaatsen neer te laten storten. Door de opstand van de passagiers lukt dat niet. Het vierde vliegtuig stort neer in onbewoond gebied in de buurt van Pittsburgh. President Bush zweert dat hij de schuldigen zal straffen. Make no mistake, de United States will hunt down and punish those voor deze cowardly acts. We will smoke them out of their holes. We will get them running and we'll bring them to justice. Op 9-11 komen zo'n 3000 mensen om het leven. Ja, dat is op de dag af elf jaar geleden. En uh, daarna is er nogal wat gebeurd. Je hoorde al de ferme de taal van de president Bush. We will hunt them down. Uh, Amerika is zelfs diverse oorlogen begonnen met deze aanslagen als... Ja, excuus of, of wellicht aanleiding. Uh, Irak, Afghanistan en zelfs in uh, Pakistan... waar ze vorig jaar op 2 mei de verantwoordelijke man... Osama Bin Laden hebben opgehaald en uh, gedumpt boven zee. Gisteravond kwam nog het nieuws dat Said Al-Seri... de tweede man van de terroristenorganisatie Al-Qaeda in Jemen zou zijn gedood. Dus het gaat nog steeds door, het leeft nog steeds. Weet je nog waar jij was op 9 september? En uh, vind je de reactie van Amerika terecht? Of is, vond je het juist overdreven? En, en, en waarom dan? Al die oorlogen zijn die geoorloofd volgens jou? Heeft de westerse wereld de strijd gewonnen van de terroristen... of hebben we alleen maar meer stof gegeven voor de heilige strijd? Ik wil er wel met jou over praten. Uh, dat kun je op heel veel uh, diverse manieren met mij doen. Het makkelijkste is om uh, even te bellen. 0800-1122, dat is het telefoonnummer van uh, Radio 1. 0800-1121, bel me daarop, vind ik leuk. Uh, je kunt ook mailen, nacht.eo.nl. Of je kunt twitteren als je op Twitter zit met hashtag dit is de nacht. Dus ja, weet je het nog? Elf jaar geleden, 9 september 2001, waar was je? En uh, hoe is het sinds die tijd gegaan? 0800-1122, ik ben heel erg benieuwd. 0800-1121, ja, ik moet natuurlijk wel het goede nummer zeggen... want dan komen we bij een verkeerde zender uit. 0800-1121.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 Street pulling out there my master's in the yard giving light to the way. Het lied dat in 2001 gebruikt werd als herdenkingsnummer voor de slachtoffers van de, sla, uh, van de aanslagen. Live and Overcome. Ja, het is natuurlijk een onderwerp waar heel veel mensen wel iets mee hebben. Uh, zo heb ik bijvoorbeeld aan de telefoon Mark. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Weet je nog waar je was toen je het hoorde? Ja, ik was gewoon thuis en ik zat heel lang uitgeslapen en ik zat naar de radio te luisteren. En uh, ik hoor me trouwens wel zelf heel erg in de echo. Dus, uh, maar ik probeer wel gewoon door te gaan. Ja, probeer gerust door te gaan, want wij hoorden geen uh, ervaringen. Dus dat valt mij. Het, het, het gekke vond ik, je hoort het dan. En uh, ik begreep het natuurlijk eerst maar half. En dan was volgens mij ook nog onzeker of het Pentagon ook aangevallen was. Ja. Dus je krijgt het allemaal zo mee. En dan uh, ga je op een gegeven moment wel naar de televisie kijken. En toen werden die beelden zo vaak herhaald dat het bijna een soort technisch iets werd. Terwijl het gewoon heel breed is, natuurlijk. Hoe bedoel je een technisch iets? Ja, omdat het zo vaak herhaald werd, werd uh, zeg maar aantal keren, echt uh, 60 keer per minuut herhaald, bij wijze van spreken. Of 30 keer, of uh, per uur bedoel ik. En uh, echt heel vaak werden die beelden gewoon uh, omdat mensen het niet konden geloven. En omdat het natuurlijk van uh, belangrijk, belangrijk was uh, binnen de media en zo. Mm -hmm. En ik kan me nog herinneren dat je, dat je dan de mensen naar beneden ziet, uh, ziet vallen dat je in het begin bijna niet snapt dat het gewoon mensen zijn. Heel uh, surrealistisch. Ja, mijn ogen zijn niet zo goed, maar dan zie je echt kleine dingetjes. En dan besef je eigenlijk, een paar minuten later besef je pas... van god, dat zijn mensen. Maar, ja. Weet je wel, dat is zo waanzinnig. Ik heb me altijd afgevraagd... hoe ver zou ik moeten komen, wil ik dat zelf doen? Snap ja, je wat als, ik wil, Mark? Als je echt uh, ja, als je geen kant op kan, dan ga je dat vanzelf doen, denk ik. Hey, en... een soort dier-instinct, denk ik. Ja, ja. dan maar de easy way out. Ja, ja ik, bedoel, het nee, ik kan er mee helemaal mee. niet overoordelen, gelukkig. Nee, maar, nee. maar als je ook van heel hoog valt, dan weet je in ieder geval zeker dat je dood bent. Hey, en dat was, ja. dat was elf jaar geleden? Uh, ja. Amerika heeft daar natuurlijk op gereageerd. Ja. Vind je die reactie terecht? Ja, het was, werd op een gegeven moment wel heel erg uh, hectisch. Ik weet niet meer precies alle internet en ongetwijfeld mensen die het beter uh, onthouden hebben. Maar het werd er wel heel erg overdreven op een gegeven moment. Ja. Dat was natuurlijk wel een zware geslag, uh, maar het werd in één keer heel erg... Uh, Groot, veel groter gemaakt dan nodig was, denk ik. Was het het excuus om uh, bepaalde dingen te kunnen doen? Ja, dat, de, dat denk ik voor een deel zeker. Ja. En PS uh, en had natuurlijk op die manier dan niet uh, dat soort dingen meegemaakt. Ja. Dus uh, het, was ook wel heel, het was natuurlijk ook heel erg, dat is zeker zo. Ja. En, uh, <tosses> maar goed, laten andere mensen maar reageren. Was... Nou Mark, uh, dankjewel. Ik ga eens eventjes naar uh, Ralf. Naar, uh, Ralf, goedemorgen. Ja... Jij had een dat filosofische sluit, uh, opmerking. Ja, dat sluit eigenlijk uh, helemaal aan op Mark. Die, ik, ik, aan aan Marx' stem hoor ik dat hij nog vrij jong is. Ik ben, ik ben zelf 68. Ja. <laughs> en ik heb dat uh, ja, heel, heel erg intensief beleefd. Weet je nog waar, waar jij was? Torens. Ja, ik, weet, ik, weet, ik kan je de vierkante meter aanwijzen waar ik was. Wat raar is dat, hè? dat iedereen dat toch precies weet. Maar dat kan ik ook nog bij Kennedy, hoor. De moord okay. van Kennedy. Maar waar was je dan? Dan was ik op de Orinoco rivier. Ja. Yeah. En toen schreeuwde een... Wij voeren op de Orinoco rivier. Dat is wonderbaarlijk. Ja. Yeah. En langs, een, uh, langs een, uh, een vrij smalle rivier. En er schreeuwde een, een, een, een, een Venezuelaan van de kant af... Kennedy has been murdered. Oké. Okay. En a Kennedy... Dat zijn wonderbaarlijke gebeurtenissen. Ja, en, maar, en je was elf jaar geleden ook in Venezuela? Nee, nee toen was ik gewoon hier in, in, in Arnhem, in Velp. Ja. En, uh, maar weet je, wat mij al al die jaren hè, de, bezighoudt... is de wraak die genomen is ja. door de westerse wereld. Hè. Ik, ik wil niet alleen Amerika noemen. Want dat vind ik niet eerlijk. Want de westerse wereld heeft zo'n gruwelijke wraak genomen. En die wraak die bestaat uit bijna een half miljoen doden. Om 3000 mensen te wreken. Ja. Wat, wat, wat tel dat... jij bij die wraak allemaal op? De oorlog in Irak, de oorlog in Af Afghanistan? Of, of gaat dat nog veel breder? Ja, ik, ik, ben, ik ben zelf in Irak ben ik geweest. Afghanistan ben ik nooit geweest, maar vroeger... Irak kwam ik nog wel eens in Basra... en... Mm -hmm. In het Midden-Oosten ben ik heel veel geweest, heb ik twintig jaar rondgezworven. Maar dat was voor ik, de... Uh, ik heb hele ja, goede uh, uh, herinneringen aan mijn ontmoetingen daar met, met de plaatselijke bevolking. Ja. En uh, ja, ik ben geen politicoloog en, en, of uh, hooggeleerd uh, figuur op dat gebied. Maar uh, ik, ik, ik haal me die mensen voor de geest en dan denk ik... God, om, om een wraak te nemen voor 3000 doden, maken wij er een half miljoen dood. Hoe kom je aan die getallen? En die wraak is, vind ik buiten proportie. Half? Hoe, hoe kom je aan, ja? aan een half miljoen mensen? Zijn dat feiten die je ergens vandaan hebt? Of is dat een goed dat je? Die half miljoen mensen, is dat een schatting voor jou? Of is dat, is dat er feitelijk ergens op gebaseerd? Nou, dat, uh, ja, dat, dat is een getal wat, wat rondzinkt. Oké. Okay. He, maar dat, kijk, het gaat nog steeds door. Je hebt de oorlog gehad in Irak. Ja. Je hebt de oorlog nog steeds in Afghanistan. Je hebt nog steeds. de, de, de, de, de, de, de, de Irak-oorlog heeft in ieder geval 300.000 mensen uh, het leven gekost. Ja. Buiten de Amerikanen om. He? Ja, ja, ja. Dat is allemaal. En uh, ook Nederlandse bevolking. Ja. En dan, en dan gaat door mij heen, en dat is misschien een beetje een filosofisch verhaal. Ik wil het niet al te lang maken, maar. Wij hebben het hier in Nederland wel eens over eervraag. Mm -hmm. En de eer van Amerika was aangetast. Dat kan ik, kan ik me enorm voorstellen, dat hun eer was aangetast. Onze hoogste gebouwtjes worden maar even zo omge, omgegooid. Hè? Ja, er zaten natuurlijk ook 3000 mensen in, hè, die gebouwen. 3000, ja. maar daar zijn er vervolgens 500.000. En, en even terug uh, op de woeste hoeven werd Rauter uh, aangevallen bij, bij, bij Honderlo uh, bij in, in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En toen hebben de Duitsers 120 plaatselijke mensen doodgeschoten... alleen omdat één Duitser aangevallen werd. Ja. En jij vindt het vergelijkbaar. En dan het denk ik wel eens, waar is de proportie? Ja. Ja. Ja. Moeten we niet iets, iets, toch iets uh, rustiger reageren op ja, dingen gebeuren. Maar jij, ja, jij zei het ook, uh, het is niet alleen Amerika... het is de hele Westerse wereld. Vind je Nederland daar ook schuldig aan? Uh, nou, ja, schuld vind ik geen woord. Oké. Okay. Wat is wel het goede ik ben, woord dan? Ik ben, dat vind ik geen woord. Maar Nederland heeft meegedaan. Ja. Wij hebben een missie naar, naar Irak gehad. We hebben nu nog een missie in Afghanistan enzovoort... Ja. En uiteindelijk ging, gingen al die missies erover, laten we die bin Laden bij z'n lurven vatten. Ja, dat is gebeurd nu? Eh, dat is gebeurd. Heb ik begrepen? Ja. En, maar dat heeft inmiddels, nou mijn getal moet je niet helemaal serieus nemen, maar wat ik hoor en lees is, heeft het 500.000 Mensenlevens gekost. Laten we zeggen dat het heel veel mensenlevens heeft gekost. Veel meer dan die 3000. Veel meer ja. dan, dan, dan de aanleiding. Ja. En uh, ik, ik zou graag willen. Als, als zoiets nog eens een keer gebeurt. dat wij als westerse wereld daar iets volwassener op reageren. Maar hoe moet je er dan op reageren? Want ik kan, ik kan me voorstellen dat. Uh, uh, dit is een uh, vrij. misschien primitieve, maar. Een, uh, uh, een reactie die te verwachten is. Toch ook uh, uh, aan het kamp, van, aan, aan het kamp van, de, van de terroristen die dat destijds gedaan hebben. Die konden dit verwachten, toch? Je gaat dit niet uh, ja. met een, uh, nou ja, dankjewel, we gaan door. Nou, la laat ik iets heel kleins uh, nemen. We, in Nederland is, uh, is uh, hoe heet die, Pim Fortuyn doodgeschoten. En, en de Jong van Mhm. Mm ik vind dat wij daar heel prima op gereageerd hebben. Maar dat is niet iedereen met je eens natuurlijk, Ralf. We hebben geen wraak genoemd. Nee, dat is waar, dat is waar. De, de, maar, dat, maar dat gaat over, uh, om het even te chargeren... het gaat over één of twee personen. Het gaat natuurlijk niet over een gebouw met 3000 man. Nee, ja, maar... Nou, de, de, hier, hier komen wij niet uit. <laughs> nee, ik ben benieuwd, nee, ik bedoel, maar jij zegt van... Uh, jij, jij stelt een vergelijking met, met de, de moordenaar van, van, van Pim Fortuyn. Uh, die hebben we in de cel gezet, ja. inderdaad. Uh, dat was bij deze mensen natuurlijk niet meer mogelijk. Ja, ja, maar voor, voor iedere dode in, in, in, in 9-11, zeg mm -hmm. maar, in, in, die, in die torens, waar ik zelf overigens verschillende keren opgestaan heb, dus het sprak mij enorm aan, yeah. zijn, uh, zijn, uh, zijn honderd mensen vermoord. Ja. Yeah. In oorlog weliswaar, maar ook met, met bom, bom, explosies. En het, het werd een pandemonium in, in, in het Midden-Oosten. Ralf, ik denk dat we dat met elkaar eens zijn. Dat, uh, dat er uh, ontzettend veel mensen uh, overleden zijn. Uh, ja, aanleiding daarvan. dan denk ik... Uh, moeten we in de toekomst niet eens nadenken... dat we het proportioneel houden? Ja. ja misschien dat vind ik... wat verstandiger? En, hè? Ik vind het een goede vraagstelling. Hoe kunnen we het dan pro proportioneel houden? Uh, proportioneel. Er, ja. er zullen dingen blijven gebeuren. Ja. He, en ik vind dat wij met zowel meneer Fortuyn als uh, die jongen van van, van, van van Gogh... dat we er prima als goede Hollanders mee omgegaan zijn. Oké. Okay. Rolf, duidelijk. Eh, ik neem je punt mee. En eh, nou ja, goed, als je nu zit te luisteren naar Radio 1 en je denkt van... ja, ik weet wel hoe we het proportioneel houden. Bel maar 0800-1122. Eh, ondertussen gaan wij weer eventjes kijken bij de US Open... Marcella? Ja, man, ik zit hier weer te kijken naar een Andy Murray... die ontketend is en dat na het verlies in de vierde set. Uh, hij ging eventjes van de baan, even een toiletpauze, kwam als herboren terug... begon aan die vijfde set, brak Novak Nova Djokovic, wint nu zijn eigen service... en leidt met 2-0 in de vijfde set. Hij is weer helemaal tot leven gekomen, vuurt het publiek aan... en het momentum lijkt weer eventjes gekeerd. Hoe gek ook, nadat hij met 6-2 en 6-3... in set 3 en set 4 erin ging. Het blijft dus spannend. het is nog niet afgelopen hoor. Want uh, Djokovic is stug, is sterk, wil zijn titel zeker niet kwijt. En heeft nog eventjes de tijd in deze vijfde set... om die breekachterstand goed te maken. Maar voorlopig heeft Murray de eerste stoot uitgedeeld. Hij leidt met 2-0 in de beslissende set. Oké, okay, dankjewel Marcella. Goed, uh, 0800, 1-1, 2-2, nee... 0800-1121, het blijft een lastig nummer voor mij. Als je wil meepraten over uh, 9-11, uh, hoe vind je dat Amerika is omgegaan met, uh, met, met deze aanslagen? En, uh, en wat hebben ze daarna gedaan? Ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. En hoe houden we het proportioneel, zoals Ralf net al zei? 0800-1121.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 You're within, I'm without. We all make mistakes. We, we do. We I learn from you. you. We all make mistakes. We, we, do. we I do. I, I learn.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 No. I'm, I'm learning from you, from you. Mooi toch? Lianne Le Havens, No Room for Doubt. En Willie Mason, die zingt er ook een uh, stukje op mee. We praten over 9-11. Weet je nog waar je was op 9-11? En uh, wat vind je van alles wat daarna gebeurd is? Elf jaar zijn er overheen gegaan. Het nieuwe World Trade Center is, uh, is nu in volle opbouw. En uh, er zijn flink wat oorlogen nagekomen. Uh, ik heb weer uh, iemand aan de telefoon. Mevrouw Van der Ham, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik bel op vanuit uh, Amsterdam. Ja... Um... Ik uh, zei straks al dat ik mij heel exact herinner dat ik uh, mij bevond in de winkel van Zeeman. Ja. En uh, dat ik daar ineens min of meer werd opgeschrikt door een, een vrouw die haar mobiele telefoontje aannam... en zelf heel erg schrok. En die werd kennelijk opgebeld door haar man of, of vriend. Mm -hmm. uh, en uh, ze, ze, ze, ze zei al heel gauw ben jij thuis... En kennelijk zei hij ja. En uh, toen zei ze, oh wat verschrikkelijk. En uh, toen zei hij kennelijk weer wat. En uh, ik dacht, oh hemel, wat is er nou gebeurd? En uh, nou, dat, dat ging nog even door. En toen zei ze ineens, uh, ja wat, wat moet ik doen? Uh, en uh, wat kan er nu niet allemaal gebeuren? En toen dacht ik... Ja, het eerste wat ik dacht was derde wereldoorlog. Ja. Het komt, ik ben 72, ik, ik weet nog wel iets van de, de vorige oorlog toen we in Nijmegen woonden. Ja. En uh, toen, ja, het was net alsof ik in, in een seconde begreep dat er echt iets verschrikkelijks aan de hand was. En daarna stond ik ineens buiten de winkel, ik weet niet meer hoe en zo, maar... En toen, uh, toen dacht ik omdat ik meteen dacht aan een wereldoorlog. Toen dacht ik, ik hoop dat hij het ze vergeeft. En hij, dat was Bush. Ja. En uh, Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog steeds niet begrijp... hoe ik aan zo'n goede gedachte kwam. Uh, ik denk dat dat fantastisch was geweest als hij dat gedaan had. Als, als Amerika vorm had kunnen geven aan... Uh, ...deze keer geen oorlog met ik weet niet hoeveel slachtoffers. Maar ja, het is het, is, het spijt me dat ik het zeg... ...maar het is altijd zo'n totale mannetjes... ...om niet te zeggen testosteronzaak, dit soort dingen. Ja. Dus het lijkt wel of niemand er in enige wijsheid over nadenkt... Uh, laat staan. Ik, ik bedoel, ik, ik zeg niet dat ik zo goed was omdat ik dat dacht, maar omdat ik er nu nog steeds aan denk, hoe is het mogelijk dat ik dat gedacht heb? En het was eigenlijk ja. de beste reactie. Het is, uh, uh, als ik u een beetje goed interpreteer, zegt u, het is nogal een primaire gedachte van Bush om maar gelijk uh, de, de, de tanden te ontbloten. Hè? Nogal primair, het is krankzinnig. Ja, ja. En, en deze man die altijd zo schreeuwde over zijn christendom. Het is toch ongelooflijk. Ja. Ja, Met, daar, ja, maar, ja, de, de ellende die, die, die, die daarmee veroorzaakt. Je kunt toch ook op een buitengewoon aanzienlijke en waardige manier uh, anders reageren. ja, ja Maar en hoe had hij dan moeten Zowel, reageren? Uh, ja, dat, dat kun je heel, heel waardig en heel betekenisvol doen uh, als een voorbeeld in de wereld. Ik bedoel, dat, dat kan van, ja. het, van het niveau van Mandela zijn... Uh, en en, en dat, kan, dat, dat moet ook gestalte gegeven kunnen worden naar de medeburgers. Maar, en maar hoe bedoelt u altijd, naar... uh, er gebeurt mevrouw iets... Mevrouw van der uh, Joppie, daar gaan de bommen. Ja, ja. Mevrouw van der Ham, hoe bedoelt u, uh, net zoals Mandela? Hoe, wat had hij van Mandela moeten overnemen? Nou, u zegt tegen mij, uh, hoe, hoe had hij het dan moeten doen? Nou, de manier ja. waarop Mandela al zijn tegenslagen, zijn vernederingen, zijn verbanning... ...koninklijk en adellijk ja. uh, heeft gedragen zonder enige wraak... ...en met veel vriendschap en liefde. Ja. Dat is toch ook een voorbeeld? Zeker, ja. Um, ik vind nog één ding heel interessant. U merkte ja. aan het begin van het gesprek op dat u zei... van: ...ik moest denken aan een derde wereldoorlog. Ja, meteen. Leek de berichtgeving dan... Uh, uh, uh, op, ...kwam die op u over als, het, als destijds bij de Tweede Wereldoorlog? Nee, toen, we, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was ik nog te jong. Daarvoor ja. om zo coherent uh, te denken. Maar ja, uh, daarna kwam uh, Vietnam en zo. En ja, het is eigenlijk... Uh, het is een soort gevoel. Die oorlog is nooit meer overgegaan, zeg maar. Ik bedoel, ja. uh, dat is dan het begin van mijn leven geweest. En daarna, ja, dan, dat heeft toch erg veel indruk gemaakt. Ja. Op de, de mogelijkheid en zo. En, en Soldaten die bij ons in huis woonden. En heel lang verblijf in de kelder. En, en alles wat ik daar later over heb gelezen en me mee bezig heb gehouden. Ja. En mensen over gesproken. En the never ending story. Ik snap het. Mevrouw en, van Ham. Uh, ja? ik, ga te, ik ga door naar de, de volgende bellen. Maar ik wil u toch even ja. van harte bedanken voor uw telefoontje. Goed. Ja. Dank u wel. Dag. Ik, ik ga naar Aad. Aad, goedemorgen. Ja, maar daar zonder God. Uit de mooie stad achter de Duin. Den Haag dus. Ja. Goeiemorgen. Ja. Goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb misschien een ouderwetse gedachtegang of een ouderwetse mening, maar dat moet iedereen vanzelf maar bepalen. Precies. Ik heb mijn eigen mening en mijn mening is dat niemand, maar ook niemand, het recht heeft om een andermans leven te nemen. Nee. En dat geldt voor iedereen. Dus voor alle partijen. Maar goed, er waren natuurlijk wel terroristen die wel wat levens hadden genomen. Ja, maar ja, dat uh, is niet het enige. Ik denk persoonlijk ook dat er veel ellende had kunnen voorkomen. als die ellende tussen uh, Israël en de Palestijnen. als die op tijd opgelost waren. Er is toen een handvest geweest. of een uh, beslissing van de VN. Uh, in 1976, geloof ik, kan ik me niet vergis, ongeveer. Ja. Dat ze weer terug moesten trekken en dat het dus eerlijk verdeeld moet worden, het land. Ja. En dat er rechten aan zou worden, ook al de Palestijnen die veel leed en ellende hebben meegemaakt. En ik denk dat dat de oorsprong is van die terroristen. Want met name de moslims. Oké, okay, dus en, de, jij zegt daar ligt de bron van alle, ja. alle, alle boosheid. Oh, daar ben ik op van overtuigd. Oké. Okay. Ik, ik ben niet de enige erin. En bovendien, uh, Dus dat was al een uh, jaar voor mij een, een wogelijke figuur... Maar hij heeft natuurlijk ook op een slimste manier misbruik gemaakt, of ja, misbruik gemaakt. om daar een oorlog te beginnen. dat hij dus de, de, de mensen die hem gesteund hebben met de verkiezingen. de wapenindustrie, de wapenlobby. Wapen, uh, ja. dat hij daarmee geholpen heeft en de aannemers. Hoe bedoel je, Ik je denk dat? Ik dat dat ook een belangrijk motief is geweest is. Hij, hij uh, zag het wel als een mooie, uh, mooie aanleiding om een oorlog te beginnen, bedoel je daarmee? Ja, dat is En zijn vriendjes die hem gesteund hebben. om de verkiezingskast te spekken, dat die daar dus, ja, in ruil dus uh, dat, uh, die, die, die wapenreferenties uh, kunnen uh, be be be bevorderen. Oké. Okay. Want daar verdienen ze miljarden miljarden aan, dat weet je ook. Dat is natuurlijk inderdaad een uh, flinke industrie. Dat zou ik zo denken, ja. Ja, hey, dus uh, om nog even terug te komen op jouw eerste opmerking. Je zegt, ik ben tegen elke, elke uh, uh, persoon die overlijdt is één te veel. Uh, geen, ge geen moord met moord uh, vergelden. Exact. Hoe doen we het dan? Hoe doe ik het dan? Ik denk, ja, met een dialoogprobering, proberen. Of met financiële sancties, of weet ik van wat. Ik bedoel, ik ben geen politicus. En ik praat ook helemaal niet over uit het oogpunt van religie of wat dan ook. In ik ben atheïst, Maar ik vind het gewoon niet kloppen dat mensen ook... Bijvoorbeeld een moslim met eervraak en zo. Ik vind het gewoon belachelijk voor, hoor. Kun je je voorstellen dat families van mensen die overleden zijn op 9-11... wel wilden dat er iets gebeurde? Uiteraard, dat ja. kan ik goed voorstellen, is dat er iets gebeurt, ja. Ja, maar en jij maar zegt bedoel, financiële sancties. Je, je, je, je, je kan de rollen toch niet terugdraaien of de rollen omdraaien uh, om een andermans leven ook te nemen. Dan krijgen die, die mensen die overleden zijn niet meer terug. Nee, nee dat ben ik met je eens. Nou dan, en die bent ja. zelf een leeuw, dus dat ja. moet u zich spreken. dat, uh, ja. Uh, er zat ook iets in de buiten van de andere wang keren en zo. Ja. Maar, maar ik ben tegen het dus wraak nemen en allemaal's leven nemen. Ja. En, en, en, en, en, het maakt niet uit wat ik geloof of wat ik religie. Nee, nee, nee, nee. Ik ben het helemaal met je eens wat dat betreft. Maar ik, ik, kan me, ik kan me natuurlijk ook voorstellen dat mensen denken van ja, maar ja, goed, het zal je familie zijn die daar overlijdt. Ik wil dat daar actie op komt. En ik kan me dan voorstellen dat mensen zeggen, ja, een financiële sanctie, uh, daar tref je natuurlijk Osama Bin Laden niet mee. Nee, die misschien niet, maar wel het land waar hij zich ophoudt. Ja, ja, dus dan... De handels dat ja, weet ik hem maar niet meer. De politieke bedoel... druk zou hem dan wel doen overgeven? Dat denk ik wel, ja. ja. ja. Dat is al meerdere keren gebeurd met dictators en zo. En dat, dat zou ook waarschijnlijk wel met terroristen kunnen, ik bedoel, die, die leven daar ook... Uh, die, die ben Laden dat was ook een, een multimiljonair. Ja. Wat denk je dat hij daar zo zo'n maar was voor de lol? Dat nee, niet. Maar, maar... daar hebben ze ook voor geprofiteerd. Maar Aad, je bent het met mij me eens dat als je financiële sancties gaat opleggen aan een uh, Irak of, of Afghanistan of welk land die zich dan ophield, dat er ook de bevolking daar ook zwaar door getroffen wordt, toch? Ja, maar goed, het is het een of het ander. Ja. Wat, wat wil je dan? Mekaar uitmoorden zoals het al even gebeurt op deze wereld? Ja, dat is al gebeurd hè. Ja. Ja. Is dat ook een oplossing? Nee. nee, Aad, het is ook een, een probleem wat wij niet eventjes kunnen ontleden en nee, oplossen in, in de nacht. Maar dat was een mening. Ja. Ah, dankjewel voor je mening. Graag gedaan. En een en fijne nacht. Dag nog. Ja. Goeie uitzending. Dankjewel. Bye-bye. We gaan weer eens even kijken wat er in New York gebeurt. Uh, Marcella. Ja, spannend. Murray liep uit van 2-0 naar 3-0. Een dubbele breekvoorsprong. Dan denk je, dan heb je nog maar drie games nodig voor de winst. Dan ben je er bijna. Maar Djokovic heeft inmiddels na ruim 4,5 uur spelen alweer een breek teruggepakt. Het staat 3-1 voor Murray. Hij heeft dus nog één breek in handen. Maar wat zullen die laatste drie games toch zwaar zijn? Even dit puntje meepakken. Goed servicevolleypunt van Djokovic. Nieuwe tactiek en hij maakt dat af met de backhand. Prachtig gedaan, 30-15 op zijn eigen game. Kan aansluiting vinden naar 3-2, maar moet nog altijd een breekachterstand goed maken in deze vijfde beslissende set. Ik vind het nu al heel spannend. Nou ja, nu Ik vind het de hele nacht al spannend. Marcel, tot straks. Uh, 0800 1121, als jij wilt meepraten over 9-11. Uh, wat was de reactie van Amerika? Was die terecht of was die volstrekt overtrokken? En hoe hadden we het dan moeten aanpakken? 0800-1121. Ik hoor het graag van je via de telefoon. Dus als je nu zit te luisteren en je denkt... nou, ik weet de oplossing. 0800-1121. Dit is Christopher Cross. The best you can do. Best That You Can Do van Christopher Cross. Het is uh, Radio 1, het is... Uh, hoe laat is het ondertussen? Het is uh, 12 voor 3. En als je nog wakker bent, we praten over 9-11. Elf jaar geleden, de aanslag daar. Ik ga er nu over praten met Kees. Kees, goedemorgen. Dag Alfred, goedemorgen. Weet jij het nog, 11 jaar geleden? Nou, ik weet nog precies, want ik... Uh, ja... Toen had ik nog een cabrio. Daarna zijn de aandelen ook in elkaar gestort na een paar maanden. <laughs> nu rij ik in een vito Maar in ieder geval, ik reed naar het hotel New York waar de, de barbershop zit. Ja. En op dat moment uh, was er al één... Is uh, is in Rotterdam, is hè? Ik ben ingevlogen. Ik hoor echo, maar daar kun je niks aan doen, hè? Nee, ik hoor geen echo. Dus het, uh, aan okay, deze ik kant klinkt het prima. probeer er een te praten. Succes. Um, <laughs> ik wil jou ook horen, natuurlijk. Ja, dat snap ik. Um, nou, ik, ik reed naar, richting Hotel New York naar de barbershop en onderweg hoorde ik ook dat, die, dat in die tweede toren een vliegtuig ingevlogen was. En ik, ik had wel in de gaten dat er iets verschrikkelijks aan de hand was. Ja. Dus dan zit je met zo'n kapper erover te praten en zeggen zeg je ja, en dan moet ik ontzettend uh, tactisch zeggen. Ja, Amerika bemoeit zich overal mee en uh, dit is wel een bijzonder intelligente manier van oorlogsvoeren. Hoe bedoel je dat? Nou, we wisten op dat moment ook helemaal niet dat het al Qaeda was. Ja, een intelligente en voordelige manier, weet je wel. Je bedoelde, om, uh, je, je had meteen door dat... Te... vliegtuigen in zo'n gebouw te vliegen. Je, maar jij dacht meteen van, daar zit wat meer achter dan een, een terrorist. Dat is een ja, aanleiding. Ja, dat was wel duidelijk, ja. Ja. Uh, uh. ja. want toen was er ook nog een, was nog een vliegtuig, dat, dat kwam allemaal toen op dat moment wel door. Ja. Er was nog een vliegtuig neergestort, er was nog een vliegtuig in dat Pentagon uh, geraakt. Ja. Dat was, ja, je wist ook niet wanneer het op zou houden, maar het waren er uiteindelijk vier, volgens mij. Ja. ja. ja nou, en, uh, ja. Ja, ik vond het, ik vond het uh, ja, net als met die kaping in Nederland, ontzettend spannend. En uiteindelijk zijn we natuurlijk gewoon voor de, ja, het land waar we mee uh, zaken doen. Dat is Amerika, dus daar was ik ook wel voor, maar dan kwam ineens Bush. En ja. die wisten ook Nederland over te houden. Die zei ja, wie, uh, die, uh, wie niet voor ons is, is tegen ons. En Nederland is op zich daardoor in die oorlog uh, met uh, Irak gegaan, met Saddam. En uh, eigenlijk hadden we daar helemaal niks te zoeken. Want er waren valse, uiteindelijk bleken dat valse beschuldigingen tegen Saddam. Het was natuurlijk een schof de eerste klas. Ja, je bedoelt over de kernwapens. Ja, kernwapens en zo. en zo, ja. Ja. ja. En, en jij zegt, eigenlijk zijn we onder valse voorwendselen daar mee gaan doen uh, in, ja, de, in de oorlog. Ja, dat heb je wel vaker. Want ja, in die tijd was het ook van, uh, nou eigenlijk iedereen is voor de privacy. En op dat moment moest je ineens uh, jezelf op alle momenten gaan identificeren, weet je ja. wel. Of mij is dan ook dat, uh, ja, ja. dat je een pasje wel altijd bij je moest hebben en zo. Ja, precies. Wat jij de, hier aanhaalt, is ook... als je nu naar Amerika wil, dan moet je flink door de mangel gehaald worden... om, uh, om Amerika binnen te komen. Ja. Dat, dat heeft ook effect gehad op, op, eigenlijk, op ons leven hier ook. Ja. ja, niet alleen in Amerika, maar gewoon ook in Europa en ja. ook gewoon in Nederland. Want eigenlijk, als jij nou eventjes ja, tegen een kerk aan staat te plassen... dan moet je gewoon je identiteitspas laten zien. Dan zit je gewoon in de cel, weet je wel. Ik zeg het maar eventjes nee, ja, in EO-stijl, ja. zullen we maar zeggen. <laughs> dat doe jij vaak tegen een kerk aanplassen. Nou, of? ik doe dat... Uh, nee, eigenlijk <laughs> nooit. Uh. Ik hou heel erg van monumenten, dus wat dat betreft. Maar, uh, ik haal... Ja, ik probeer maar, het ook. Maar, ik, ik, het is ik, ernstig ik, genoeg, maar ze zitten soms in de politiek, en Amerika deed dat ook, te wachten op iets wat er gebeurt en dan kunnen ze... Ja, dan hebben ze een stok om de hond te slaan, dat is een oud-Hollandse uitdrukking. En ik uh, denk dat dat, dat dan op dat moment gebeurd is. En wat Ralf zei, van die 500.000 mensen, want dat zijn natuurlijk vooral Irakisch dan, denk ik. Ja, ja en uh, Dat zou best ja. eens kunnen, want iedereen met een tilband was bij wijze van spreken uh, Al-Qaeda, weet je. Ja, dat, ja. Dat, dat kan ik me zo maar voorstellen. En dat is, dat wordt natuurlijk... Dat was, er was natuurlijk eventjes tevoren ook al een oorlog daar, met de Bush senior dat koelheid gekaapt was door uh, Saddam, ja. en nu werd dat aangegrepen om uh, uiteindelijk gewoon uh, Saddam uh, helemaal uh, af te maken. Omdat maar Kees, we gewoon uh, olie nodig hadden. Wat was jou, volgens jou de goede reactie geweest? Uh, nou misschien, uh, ik ben helemaal niet christelijk, maar uh, Jezus zegt als, als iemand je op je wang slaat, die andere wang toekeren. Ja omdat het eigenlijk zo'n vreemde actie was en ze hadden bij de geheime diensten in Amerika ook gewoon uh, signalen gemist, blijkt nu gewoon uh, die dingen die je ziet, om, om gewoon die inlichtingen beter te maken. Weet je. Ja. Ze kunnen uh, internet gewoon heel goed volgen en zo. Nou, dan moeten ze me, moeten me beter opletten. Nou ben ik natuurlijk wel christelijk, Kees, want dan zit ik niet bij de EO. Ja, maar ik ben uh, ook wel. Maar, maar ik vind dat, ik vind dat toch een, een, een heftige opmerking die je maakt. Je andere wang toe keren. Ja. Uh, en en ik, ik, ik snap de context waar, waar het vandaan komt. Uh, maar, maar ik vind het in, de, in dit geval... Uh, uh, hoe, hoe doe je dat dan? Hoe keer je je andere wang toe als, als er twee vliegtuigen nou, in de gebouw zijn gegaan? Uh, kijk, die... Um... Ik, ik, ben, ik ben voor de Amerikanen uiteindelijk, hè? want bedoel, wij zijn één, één ding uh, en, en, en dan, uh, dan uh, ja. als vrienden maak je ook fouten, nou die Amerikanen hebben gewoon echt wel fouten gemaakt en misschien uit heel veel eigen gewin. daar zijn later decomentaires over gemaakt en, dat, en dan zie je gewoon, Aard zei dat volgens mij, nou die, uh, ja, die, die hebben daar heel veel winst bij gehad met nieuwe wegenbouwen, uh, olievelden, weet ik mm -hmm. het allemaal niet, ja. Mm -hmm. Maar Mijn vraag is eigenlijk. Ja, um... ik heb het niet beantwoord. <laughs> nee, hoe, nee. hoe kun je iemand uh, na zo'n aanslag de andere wang toe? Dus, dus geef je, zeg je dan van: Nou goed, uh, uh, je komt erbij weg. Uiteindelijk zou dat heel veel winst opgeleverd hebben. Want volgens mij zit Amerika nu, mede door dit hele acfietje. toch in die, in die uh, kredietcrisis, weet je wel. ze ja. wilden laten zien dat ze nog steeds het machtigste land ter wereld waren. Ja. En uh, dat, dat heeft zoveel miljarden gekost. Die getallen, ja, die zullen wel ergens bekend zijn, maar ja, ik ken ze niet. Het is gewoon zo zonde van al die energie, weet je wel. Want die Irakkies, dat lijkt me gewoon hele slimme en intelligente mensen. Dat vind ik nou niet een volk waar je nou uh, zo ontzettend uh, oorlog tegen moet vo voeren. Nee. Want eigenlijk had dat gewoon intern uit moeten zoeken. Je had misschien, uh, ja, wel die Saddam... Ja, dat klinkt uit mijn mond heel verschrikkelijk. Wel uit moeten schakelen, want dat was gewoon een, een verschrikkelijke soort hieler. Ja. Nou ja. Maar, maar zo lopen er natuurlijk nog, nog een paar zoeken. rond, toch, Kees? Wat zeg je? Ik zeg, zo lopen er nog een paar rond, toch? Ja, dat worden er steeds minder. Het <laughs> ja. En, en, en, en dat is wel... nou werd die. Uh, ja, ik weet niet of ik dat nou al genoemd heb, maar uh, die Osama. Ja. Je moet goed zeggen, want toen, toen was hij dood, toen zei ze allemaal Obama binnenladen. Maar die Osama binnenladen, die heeft een zeemansgraf gekregen. Net of hij dat altijd gewild heeft, weet je wel? Van nou, die man, die geven we nu gewoon een zeemansgraf. Ja, nou, dat was ook zo oneerlijk eigenlijk. Zo, uh... Je bedoelt dat te veel eer voor hem was? Nee, nee juist niet. Oh, oké. Okay. Uh, gewoon van, uh, nou, dan is hij weggewerkt. Dan komt er nergens een monument voor hem en niks. Uh... Yeah. Nee, maar dat. dat... Maar de, gewoon, dat die publiciteit is altijd de, de overhand natuurlijk. Ik doe het nu ook in wezen, ik eh, praat, ik ook voor een bepaalde parochie. Ja. Maar ik vind het, uh, die Osama, die zou best nog wel eens ergens gelijk gehad kunnen hebben, weet je wel. Dat was eigenlijk een rijke vent, en, en die, wat, die baalde er zo verschrikkelijk van, dat die Amerikanen zich overal mee zaten te moeien. Uh, maar ja, dat, dat is helemaal natuurlijk nee. uit de hand gelopen. Maar Kees, daar zeg je nogal even iets, hè? Ja, dat weet ik wel. Moet er niet elke keer gequoteerd worden op, uh, <laughs> op, op Radio 1. Maar jij zegt eigenlijk, Osama had gelijk. Ben je, ik... Nee, dat zeg ik niet. Oh. Nee, hij nou, had wel een punt. Oké. Okay. Want wat er nu uiteindelijk ook weer gebeurt... is is dat Amerika zich daar veel te veel mee bemoeid heeft. Weet je wel, die... die ja. hebben gewoon die landen overgenomen. Oké, okay, Kees. Een aantal landen. Ja, ja en, eh, waarschijnlijk heb ik... Ik zit gewoon te filosoferen. En ik, uh, ik, uh, <laughs> ik begrijp het. En ik uh, rij ook en uh, ik, ik gebruik ook diesel. Ik heb ook olie nodig. En, uh, ja, precies. Dus ik allemaal net he? zo hard mee ja. mee als de rest. Kees, dank je wel. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Nou, ik hoop dat je nog betere bellen krijgt. Of, uh. <laughs> fijne nacht. Fijne doei. fallen on the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 All oh. things falling on my head van BJ Thomas Marcel, het is ontzettend spannend hè ja, het is 5-2 in de vijfde set voor Andy Murray. Hij staat op het punt om te gaan serveren voor de winst. Uh, Novak Djokovic voelt een pijntje in zijn bovenbeen. had even een medical timeout, Dus dat ziet er niet goed uit voor de titelverdediger. Maar hoe nerveus is Murray nu? Hij kan gaan serveren voor zijn allereerste Grand Slam titel. Houdt hij de zenuwen onder controle? We moeten nog eventjes, het zal nog even duren. We moeten de service game voor door. Maar het is 5-2 voor Andy die Murray en hij is er heel heel heel dichtbij. <laughs> Ontzettend spannend. Uh, we gaan waarschijnlijk precies tijdens het nieuws uh, uh, naar de slot, uh, naar de finale toe. Misschien de... wel, Djokovic wordt nog eventjes uh, behandeld. Het uh, duurt misschien nog een paar minuutjes. Dus uh, we gaan het zien. We komen na het nieuws meteen uh, bij je terug. Dankjewel voor nu, uh, Marcel en tot zo. Uh, dit is de nacht, het is uh, bijna drie uur en uh, we praten over 9-11. Een, een onderwerp wat uh, bij veel mensen uh, veel stof doet opwaaien. Hoe heeft uh, Amerika gereageerd op uh, deze aanslagen? Was het terecht of niet? Hoe was het proportioneel? Ik wil het wel weten. Bel maar 0800-1121. En zometeen na het nieuws gaan we even kijken hoe het staat met die wedstrijd in New York bij de US Open. Wordt het Murray of de Joker Djokovic?